Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft zogenoemde haatboodschappen gevonden op de verblijfplaats van de vermoedelijke aanslagpleger in Würzburg. Gisteren stak de man van 24 uit Somalië drie mensen dood en zeker vijf mensen raakten zwaar gewond. In het hele land hebben zich meer dan 100.000 mensen aangemeld... bij de testlocaties van testen voor toegang voor een stapavondje... of bijvoorbeeld voor een bezoek aan de EK-wedstrijd... tussen Wales en Denemarken in Amsterdam. De achterstanden die gisteren ontstonden na een hekpoging... zijn wel voor een groot deel weggewerkt. De SP heeft definitief gebroken met de jongerenorganisatie Rood. Het is vanwege een onoverbrugbaar meningsverschil... over de communistische koers van de jongeren. De SP gaat een nieuwe jongerenorganisatie oprichten. Een onderzoeker waarschuwde drie jaar geleden al... voor grote schade aan de constructie van het appartementencomplex bij Miami... dat afgelopen week deels instortte, schrijft de New York Times. Die heeft het onderzoeksrapport. Tot nu toe zijn vier doden geborgen, 159 mensen worden vermist. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Fransman Julien à la Philippe. En Wilco Kilderman was de beste Nederlander, hij werd vijfde. Er waren twee grote valpartijen. Een daarvan werd veroorzaakt door iemand in het publiek. Vanmorgen won Demi Vollering de achtste editie van La Course, de eendaagse wedstrijd voor vrouwen rond de Tour de France. En voor de derde keer dit seizoen staat Max Verstappen morgen op pole position in de Formule 1. Hij bleef in de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiamaken in Oostenrijk Walteri Bottas en Lewis Hamilton voor. Verstappen heeft ook de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. Het weer, vanavond verdwijnen de meeste buien, vannacht wordt het een graad of 14, er is ook kans op wat mist. Morgen 24 tot 28 graden. Lokaal is wat regen en onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Viel het door doorwerkzaamheden op de A9 naar Alkmaar. Tussen knopend Rotterpolderplein en knooppunt Velzen heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Small. I fell in love, nothing, nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Am I able to let you break down my walls? For all of them times it made me feel small. I fell in love, nothing, nothing at all. I never felt so low. de hablar dicen esa libreta sin más razones ahora en la fecha y dos corazones y dice que ayer San Sebastián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 Ik hoor je niet siento ganas hoor je niet buscar. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je la meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je Ik hoor je niet meer. Uh, Lekker de muziek hier. Zomerse klanken vanaf de tolweg hierna. Mijn naam is Fred en welkom bij het bij van Entertainer Team. Lekker hoor. Me quiero, me quiero me quiero contigo. Me quiero contigo. Ik ben altijd je Ik ik contigo. Ja, mijn favoriete. Ketero, contica. Niet confecita, weet ik het allemaal. Dit is Tsigrat gratdame. Zij zeggen een goedenavond. Zuiver hard. En uh, natuurlijk de zomerversie. Blijf er lekker bij, tot 7 uur. view. Heb je gegeten? Dat is hier wel mogen komen. Ik vertrouwde je. Want je had wel duizend pietjes.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 Wat een vriend was jij van mij de mensen, dat is wat je steeds tegen me zijn. Want je had geen zuider hart, van een rat. En ik ben erin gelopen, Maar ik was zoveel weg. En wat vond ik meer? Een zuiver hart, een vuilig rat en gaat zomaar door. We gaan lekker uh, naar Jannes. En Jannes die heeft het over We zijn gouden oude album. Adio, amore. Adio. Blijf er lekker bij. Tot 7 uur entertainer voor u. Mijn naam is Fred Heijn. En als je net uh, begint te eten, dan zou ik zeggen eet smakelijk. En uh, ja, uh, hou even in de gaten natuurlijk. Pierre van Dam binnenkort in de studio hier aanwezig. En uh, ja, zoveel meer artiesten... En uh, ja, ik zou zeggen, blijf erbij. Ik moet je hier met pijn eenzaam achterlaten. Maar ik ben o zo blij dat ik jou heb ontmoet. Wat ik nu van jou heb, dat zijn duizend dromen. Ik nu afscheid nemen, het gaat je voort Adio, amore, adio, jij moet niet huilen Want eens zal de zon ook voor ons voor altijd gaan schrijven. heel goed bewaren Neem jou als souvenir in mijn dromen mee Ook al ben ik ver weg, ik zal over je waken En over een tijdje dan zijn wij weer met z'n tweeën Tell the talk. Prachtige nummer van Jannes, uh, van zijn uh, oude album alweer. Uh, adio, amore, adio. En uh, deze is natuurlijk in twee versies uitgebracht. Zowel de slow die we nu gedraaid hebben en uh, we hebben de wat snellere versie. En we hebben ook weer iemand aan de telefoon. Dag Fins. Een hele goede avond. Een goede avond. Hé, hey, ja, jij hebt ook een nieuwe single. Ja, dat klopt. Er is alleen geen adieu-amor, <laughs> Nee, maar ja, in mijn hart schijnt weer de zon, dus ja, dat is eigenlijk een, een, een, een tegenovergestelde. He? Ja, toch? Ja, zeker. Absoluut. Hé, hoe is eigenlijk, uh, ja, hoe ben je op deze titel gekomen eigenlijk? Laten we het zo zeggen. ik ben... Ik ben er zelf niet opgekomen. Ik heb uh, contact uh, in januari gezocht met uh, Frank Verkooyen. Ja. Van de Boom Music Studio. En daar ben ik uh, naartoe gegaan. En ik heb gevraagd uh, van wat kun jij voor mij betekenen. Uh, ik heb hem puur de vrije hand gegeven om uh, ja, iets leuks te schrijven. En uh, dat is dus uh, deze titel in mijn hart schijnt weer de zon geworden. Een beetje een combinatie van Frank Verkooyen en Robert Pater. Een beetje in die stijl. Ja. Dus uh, ja. nou, het resultaat is... Uh, ja. Uh, zeer goed geworden, ik ben zeer enthousiast. Ja, nou ja, je klinkt ook erg enthousiast, dus dat scheelt. Ja, absoluut. <laughs> uh, nee, de, je kan af en toe een nummertje luisteren en dan denk je van, ja, het is toch net niet... Uh, hè? Maar bij deze had ik echt wel een goed gevoel erover. Ja, nou, uh, uh, dan dan ja, maar dan heb ik zoiets van, uh, bij twijfel niet doen. Nee, precies, maar dat heeft hij ook heerlijk uh, aangegeven. Hij zegt, vind je het niks, moet je het ook aangeven. Ja. Maar ik was, uh, ik was vrijwel direct uh, zeer enthousiast erover. Ja. En uh, dus toen heb ik hem, uh, nou, kort daarna heb ik hem uh, ingezonden bij. Hem. Ja, nou ja, loopt uh, vrij goed, kan ik wel zeggen. Ja, hij loopt, loopt lekker. De streams op Spotify uh, loopt lekker. Uh, de clip op YouTube wordt ook lekker bekeken. Dus uh, nee, absoluut hoor. Uh, wat dat betreft uh, mag ik niet klagen. Nee toch? Hey, heb jij stiekem wel, uh, ben je een stiekem ergens anders mee bezig ook? Of, uh, uh, gezien, ja, ook uh, gezien de coronatijd natuurlijk, uh, die we achter de rug hebben. Tenminste achter de rug, uh, waar we nog een klein beetje in zitten natuurlijk. Nou, kijk, wat ik zou zeggen, kijk, de boekingen komen ook gewoon weer lekker binnen. Ja. En, uh, dus daar ben ik hartstikke blij om. Ik uh, ben ook weer op het punt om uh, weer ergens op te treden. Dus, okay. <laughs> dus dat, dat loopt lekker. Een besloten feest. Sorry? Een besloten feest? Ja, een besloten feest. Ah, okay. Goh, ja. gez gezellig in een tuin. Lekker. Dus, uh, ja. Het wel, ja, dat vind ik altijd wat intiemer, weet je wel. Dat, ja, dat je een echt voor een heel groot ja. publiek staat, dus, maar dat vind ik ook niet erg hoor. Uh, maar uh, inderdaad, uh, nee, of, wat, of er nog wat nieuws op de planken staat, uh, nou, ik denk oktober, november dat er weer een, een vervolg uh, eraan zit te komen. Okay. Ik wil het niet uh, snel achter elkaar doen. Ik heb echt zoiets van, uh, wacht gewoon eventjes rustig en uh, ja, kijk uh, wat, uh, uh, ja, wat deze doet. en uh, ja, Oktober, november, dan zal er wel weer een uh, nieuwe plaat op de plank liggen. Ja, en dan hopen we in ieder geval dat het uh, net zo is als dat nu is. Dat we in ieder geval ja, geen, uh, geen. Ja, ja weet, je, weet je wat het is? De ene heeft zijn Ik over nou najaar. Dan zitten we zometeen misschien weer in een lockdown of wat dan ook. Hè. Mensen gaan toch nu weer op vakantie allemaal. Ja. Je weet niet wat er terugkomt. Ja, maar, ja. Ja, je, je moet wel een beetje positief blijven, vind ik. Ja, ik, ja, ik zeg altijd: ja, je moet het wel positief zien. Maar ja. uh, het is toch een, een, een, een tweest. Uh, noem je dat een dubbel gevoel? precies. En, en, uh, nou, ja. en daarom denk ik nu bij mezelf ook hoor, ik denk dat menig uh, zou zo ook denkt, nu er gewoon lekker van genieten zolang het kan en, ja. Uh, ja, en dan maar zien wat er gebeurt. Ja, oh, we, hebben, we hebben het nu tegenwoordig over de Delta variant dus, ja ja. Ja precies, de volgende maand heb je weer dit en dan weer dat, dus uh, Ach jongen, ja. we, we, we breken die, die records. Je wordt er helemaal gek van. We breken alle records joh. Ja ja, inderdaad. Hey, da maar, daarom, da daarom zeg ik ook gewoon nu gewoon lekker genieten ervan. En uh, lekker uh, wat er binnenkomt aan optreiders, dus lekker aanpakken en doen. De mensen worden er ook weer vrolijk van. Ik uh, liep gisteren even in de stad en dan zie ik hoe druk het overal is. En dan denk ik van ja, dit is toch het moment waar, de waar, waar iedereen op gewacht heeft. Om ja, gewoon ja, weer lekker los te kunnen gaan. Ja, inderdaad. En ik zangers ook natuurlijk ja ik hoorde inderdaad op uh, wat was het de twaalf uur uh, dat, dat uh, ja de discotheek de deuren al weer opende om twaalf ja, uur ja, en dat uh, ja, en, ja, er toch en, wel rijen stonden klopt klopt ja, ja dus het uh, ja dat geeft al aan hoeveel impact uh, dat eigenlijk alles een beetje gehad heeft want ja nou zeker weten kijk we, we zijn met mensen we zijn dit we zijn dit leven helemaal niet gewend uh, een corona periode natuurlijk Nee, nee, waarvan we nee. lekker weg, maar lekker op het zitten gaan, elkaar knuffelen, en eindjes schudden. Ja. ja, en als het anderhalf jaar van je aangepakt wordt, ja, dan, uh, ja, dat zijn wij gewoon als mensen niet gewend. Nee, nou ja, in ieder geval uh, de, de, de, de, de naoorlogse generaties, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Nee? Het is, uh, ja, we hebben altijd ja. uh, eigenlijke vrijheid geleefd vanaf die tijd. Laten we het zo ja, zeggen. Het en, is en, ook en, maar, en, ja, dit of zo. We moeten nu maar denken, we moeten lekker positief erin gaan. Althans, hè, nu, vanaf vandaag. En uh, lekker doen waar we zin in hebben. Wil je lekker uit eten, ga je lekker uit eten. Zo is het. Eh, ja. Dus uh, nou nee, hoor. Ik ben wat dat ik ga, voel ik me ook weer een stuk uh, vrolijker en menselijker erdoor. Ja, ja dat klopt inderdaad. Hé, hey, maar uh, ga je ook nog uh, uh, naar grote evenementen toe? Of niet? Uh, nou ja, kijk, als er grote evenementen weer eraan zitten te komen, dan, uh, ja, dan zal ik daar wel weer uh, uh, mogen optreden, denk ik. Ja, maar die, uh, zoiets als uh, de Jordaanfestival, weet je wel, dat... Uh ja, uh, ja, ja, ja, nou ja, kijk hier in Almere hebben natuurlijk, we hebben nu al twee jaar geen al en geen koningsdag echt lekker gevierd natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar uh, dat zijn wel de evenementen, lappendag bijvoorbeeld in Horen, ja, dat, dat, dat stikt natuurlijk, dus hartstikke druk daar ook. Ja, uh, ja dat, dat, dat zijn toch de podia's die je dan ook wel weer graag wil gaan betreden. Ja, ja dat zeg ik, want de Jordaan Festival gaat voor 90% door. Ja, en dat ja, is ook maar afwachten of we daar alweer weer dit jaar dan, uh, tussen mogen staan. Want er is altijd nog een vraag natuurlijk. Maar ja. dat, heb, dat heb ik voor de corona natuurlijk altijd gedaan. Ja, ze, ze houden in ieder geval nog een, uh, nog een kleine slag om de arm natuurlijk. Precies. Je, je weet het nooit. Uh, je weet ja, het nooit, nee. Maar, nee, inderdaad. Het is, uh, ik bedoel, niks is onzekerder dan dit. Nee, dat klopt ook. Ik bedoel, uh, het weer is onvoorspelbaar. Maar, uh, <laughs> nee, maar ja. goed. Corona, je weet het nou. <laughs> nee, daarop. Hey, uh, ja, ik, ik drink hem liever met een schoutje citroen uh, uh, in een flesje. Je kent het wel. Ja, inderdaad. <laughs> hey, uh, kennen mensen jou ergens volgen, Vins, uh, Qua, ja, qua social media uh... natuurlijk. Uiteraard natuurlijk op de Facebook onder de naam Vince Colette, uh, ben ik te vinden, op Instagram onder de naam Vince uh, op Spotify onder de naam Vince staat natuurlijk uh, mijn nieuwe single en voorgaande singles. ja, uh, ja en, en, en natuurlijk op de website uh, www.finscolet.nl daar kunnen ze tevens ook de nieuwe single downloaden. En beluisteren, zien alles, dus uh, er staat alle informatie. Dus ik, ik ben zo, uh, ik, ik ben makkelijk te vinden, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, ja als, als ze als het goed schrijven wel, toch? Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja ik, als ze maar niet Vincent uh, gaan schrijven, ja, dat zou nou, ook nog ja, kunnen. Ja, volgens mij komt het dan wel. Kijk, ook daar kan je hem op vinden, want hij wordt, als je als daar op de vierde website staat, wordt hij automatisch doorgelinkt naar Fienschol hè, dus, ja, ja, ja, ja. dus uh, daar hebben we wel rekening mee gehouden, ah, okay. maar uh, ik, op zich ik ben makkelijk te vinden, wat dat betreft. Nou, of op, op, uh, op, op internet dan, hè, hebben we het over. <laughs> ja, precies, precies. <laughs> nee, maar als al het type in mijn uitschijnt weer, de zon, dan, uh, dan komt hij al vrijwel direct naar boven. Ah, oké. Okay. Ik zou zeggen, Fins, bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk om eventjes in de uitzending te zijn. Ja. En ik mag hem zeker ook aankondigen, denk ik. Hè? Ja, zeker. Jij, nou, jij, jij hebt die meegemaakt, dat of niet? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, lieve luisteraars, uh, bedankt uh, voor het meeluisteren. En uh, hier is uh, mijn nieuwe single, In mijn hart schijnt, weer de zon. Hé, hey, dankjewel, Fins. Ah, Zou zeggen... bedankt en een fijne avond. Hé, hey, een goed weekend. Geniet ervan. Hoi, hoi. Hoi. hoi. Verga vond eventjes naar de kroeg Dat zo het allemaal begon Ik zag je staan, jij had aandacht genoeg Dus bleef ik op de achtergrond Even, was maar even Kijk jij mijn plosseling aan Ineens viel ik voor jou Hoe kon het toch zo gaan In mijn hart schijnt weer de zon ik wist ineens dat dat nog kon Na al die jaren van narigheid Was ik een beetje het vertrouwen kwijt Sinds wie ik jou tegenkwam Had jij met mij een ander plan Lekker samen, nooit meer alleen Ben zo blij dat jij het meent. Het gebeurt al weet je nooit niet wanneer de ware zomaar voor je staat Maar elke dag dan besef ik het weer Dat ook jij zo voor mij gaat Liefde, echte liefde zo machtig mooi gevoel Mijn leven is compleet Zoals ik het heb bedoeld In mijn hart schijnt weer de zon Ik wist in dat dat Nadigheid, was ik een beetje het vertrouwen kwijt? Precies dat ik jou tegenkwam. Had jij met mij een ander plan? Lekker samen, nooit meer alleen. Ik zo blij dat jij het meent. Jouw kwam Had jij met mij een ander plan Lekker samen, nooit meer alleen Ben op blij dat jij het meet Lekker samen, nooit meer alleen Ben blij dat jij het meet Dat was die dan, Fins Colette en... Ja, mag... Uh... In mijn hart schijnt weer de zon. Zo was het, ja. He, he. Ja, af en toe uh, dan, uh, dan, uh, kom je er even niet uit. Jeffrey Hezen en uh, Mag ik de zon laten schijnen? In je hart. Kijk, als je binnenloopt, het is niet voor niets, want je bent fantastisch. Door jouw donkere ogen is mijn lijf verdoofd. Laat schijnen in je hart. een lekkere remix. Ja, en lekker hè Bert. Ja, natuurlijk. Nee? Ja. Ja, ja. ja, <laughs> hey, goeie goeie avond, Bert. Hallo jongen. Hey, we zitten lekker, ja. We zitten lekker, euh, je hebt zo'n vervelende disjoekje die je tussen het voetbal heen belt. Weeels, uh, Denemarken, ja. 0-1. En één ding is zeker, Frut. Iedereen die nu luistert. Die zit niet te kijken. Ja, ja waarschijnlijk... Ja, euh, nou ja, ik heb ook mensen die zeggen van... joh, eh, we willen verluisteren. Wat was ook alweer eh, het adres van, eh, van Fred. Dus ja. Oh, nou, natuurlijk, ja, op de bed weer op de radio komt, willen ze verluisteren. Ja, waarschijnlijk. Ja, daar begrijp ik alles van. Ja, toch? Met mijn eigen Beppie ook. Ja, Beppie, Beppie zit. zitten... Uh, zijn ook voetballen te kijken ja, dat is of niet? Een beetje verkouden, Frits. Oh. Dus, uh, die laat ik een beetje, uh, even met rust. Nee, lapperen eventjes. Toch niet? Van uh, dus, uh, to elkaar gewoon even goed praten over voetballen in. Uh, geen Delta? We kunnen eh? ook een rol zeg maar. Geen ja, Delta variant, ja. hè? Ja, is, <laughs> is geen dat Delta variant, hè? Nee. Houd dat toch op met je Delta variant. Uh, ja, we gaan ja, geen meer landen meer noemen. Laat het weer even over corona hebben. <lacht> ik liep vandaag in de supermarkt en uh, iedereen mag weer. Nee, nou, ik begon gisteren. Ik ga gisteren ga uit de winkel in. Ik verkrijg het een rambam met z'n allen, weet je. Ik doe dat kapie natuurlijk niet op, weet je waarom. En dan zie ik al die brave burgers omheen. Nee, jongens, we wachten nog even. Nee, Rutte heeft gezegd: nog één dagje en dan mogen we weer. Nou, oké, okay, maar ik liep dus gewoon zo rond. En dan loop ik vandaag in de supermarkt. Loop ik even want ik, moest, ik was wat vergeten. En dan lopen er nog een paar met zijn kapje rond. En ik dacht, jongen, jongen, jongen, het zit er toch wel aardig in, hè, Fred? Ja, ja, ik, ik wou net zeggen, inderdaad. En dan mogen ze het kapje af. En dan uh, hebben ze juist allemaal het kapje op. Terwijl ze eerst het kapje niet op wilden zetten. Zeg, bouwkapje, daar ga <laughs> je? Je ja, ja, ja, tegenwoordig heel veel variatie, hè, dus... Uh... Ja, ik zeg, helemaal wel <laughs> ja. oh, oh, oh. Nou, Zo. ik ben blij dat ik weer uh, normaal word aangekeken, want ik deed dat. niet nooit op, hè, dat weet je, Frit. Ja, ja. Ik heb hem één keer, één keer, en het, dat is gewoon een trauma in mijn leven geworden. Ik heb hem één keer opgedaan, dat iemand zei, nou, nee, je moet hem met op. En ik deed hem op, en ik werd helemaal niet goed. Nee, ja, maar je moet ook geen plastic op doen. Ach, man. man. <laughs> <laughs> Het was geen regenkap. <laughs> ik ken je nog niet rekening. mijn moeder had er zo eentje. Die zagen er niet uit, die vrouwen. <laughs> Kappie op. <laughs> ah, nee. Ach. Maar goed, dat was de enige keer. Dus uh, nee, ik, uh, ik, uh, ik ben blij dat ik weer uh, gewoon uh, kan rondlopen. Want ik liep natuurlijk altijd zonder een kapie. Nou, ik werd als een balaard. ben ik kijken natuurlijk. Daar was ik ja. helemaal niet goed van. Maar goed, nou, uh, maar ik weet wel waar met bij de burgerstaat staat, Frit. Dat, uh, dat ja. is ik, ik, ook weer niet een prettig gevoel. Nee, het is uh, een volledige, uh, hoe zeg je dat, onderscheid. Ja, ja, ja. ja. En voorheen was het gewoon natuurlijk allemaal, zoals het heet, undercover. Maar ja. nu uh, werd het allemaal even duidelijk. Ik zag van de week, jongens, zag ik een filmpje van een meisje... die was uh, 27 jaar, net 28 geworden. En die had die AstraZenicum uh, had ze gekregen. Ja. Eén prik. En toen was ze helemaal van één kant helemaal vol zich. Ja. Ja, ja. Goh, zo, man. Dat was echt triest. Die ouders ook erbij. Nee, dat vond ik echt niet leuk. En dan kun je wel zeggen, ja, dat zijn weinigen. Weet je, maar een klein percentage. Maar je zal het wel. Ja, opnemen. ik wou net zeggen, je zomaar net die ene procent zijn. Nee? Zo, jongen. Zo, nou. Ja, ja. maar goed. Uh, nou ja. Hou maar op, uh, leg maar af, weet je. Ik, uh, we zitten midden in de voetballen, jongens. Ja, zo is het. Het is nog steeds 0-1 tegen, tegen Wills. Het is nog steeds 0-1, oké. Okay, ja, ik ja. heb hem stilgezet tot jij uitgelult bent bij mij. Ja, ja, ja. Ik, <laughs> Ze, ze, ze hebben een, een, een, mooie, een mooie trap gemist. Laat ik het zo oh, zeggen. Een mooie trap gemist. Nou, heb ja, ja. ik, ik, ik ook wel eens gemist. het ben naar beneden. <ipple> een trap naar beneden inderdaad. Ja. Ja, ik <laughs> zeg, jongens, ja. Nee, ik vind het wel een leuke... Ik was uh, vanmiddag een beetje... Zo, ik, een beetje zo, onze uh, arrangeur heb ik in de telefoon. Ja. We, zijn, zo, we hebben zo'n liedje gemaakt al een tijdje geleden. En dat heet uh, Jij bent mijn alibi. Ja. En, uh, uh, en, en dat, dat, dat willen, uh, ja, weet je, het gaat over Walibi, gaat dat liedje. <laughs> <laughs> alibi en Walibi, hè? ja, oké. Okay. Ja, dat heb ik eigenlijk een, een Alibi, voor Alibi. Maar goed, aangezien, dat begrijp ik dus. Dat dat hele park, dat dacht ik al, voor kleine kinderen was. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is tegenwoordig voor jongeren. Dus wat we gaan doen, is dat we een soort uh, rap gaan we erin gooien. Dus ik ben heel benieuwd benieuwd wat dat gaat worden, dus daar waren we vanmiddag eventjes met bezig helpen nadenken over hoe wordt dat gaan doen. Dus dat, dat wordt er ook weer eentje. Nou, ja. Ja. En natuurlijk wat ik vorige keer ook al zei, ja. in oktober komt er, er, er weer een nieuwe versie van Bep en Bert uit. Die, die ja. staat, uh, ja, staat helemaal klaar. <laughs> ja, uh, uh, uh, uh, voor kleine kinderen heb je volgens mij niet zo heel veel meer. Nee, dat is waar. We hebben hier, even kijken, in Bennebroek hebben we nog Lineushof. Dat is de grootste speeltuin van, uh, van Nederland. En nou. we hebben dan nog uh, uh, Rijswijk daar ook. Drievliet? Nou, daar zit jij altijd, geloof ik, hè? Wat, in Drievliet, ja. <laughs> zeg, uh, even wat anders. Hoeveel denk jij dat het gaat worden tussen Denemarken en Wales? Nou, ik, uh, ik gok op een, uh, een kleine 2-1 voor Denemarken. Nou, ik zou het hartstikke leuk vinden, maar ja... Ik zeg altijd maar zo, je weet het niet, hè? He? Nee, je, je weet het, weet het niet, niet, je weet het niet. <laughs> voel je hem Marco? Ja, ik voel hem. Ik <laughs> voel hem, hè? He? <laughs> ja, zeker. <laughs> ik, ik, ga er, ik ga je ook niet langer ophouden, want je wil naar de wedstrijd natuurlijk, hè? Ja, maar dacht jij nou, dat gaat doen voor jou. Dan gaan we, hoor. morgen, hè je zit er klaar voor met z'n allen, jongens. Ja, hoppakee, oranje. Ja, dan gaan we weer, dan gaan we scoren, Bert. Zo is het, jongen. Zeg, maar. Ook namens Beppe, hartelijke groeten. Allemaal, die luistert en jij in die bijzonder natuurlijk, Frits. Hou het hoofd koel cool en het hart warm. Doe me. Zeg ik maar in mijn eentje, adieu. Hey, adieu, paraplu. Paraplu. Groetjes ah, aan Beppe. Tot ziens. Hoi, hey, hoi. Hey, hoor. Hoi, hey, hoi. Hey. Ja, je weet het niet, je weet het niet. Het kan allemaal nog net een tikkie anders zijn. En je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij je ziet. De buurman, een beroepslebiel, las ooit een naar bericht. Een overlijdingsadvertentie met initialen van zijn nicht. Totdat die weken later nog steeds geslagen uit het lood. Zijn nichtje tegen het lijf liep en zei: Zeg, Matt, jij was toch dood? Och, ja, je zegt het niet, ik denk het <laughs>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 was er geen moer veranderd Maar had hij wel ineens Kupzee oh, oh, oh, oh, oh. Echt nou Tieten Oh ja Je nee, weet het niet Je weet het niet Het kan op alle mannen dit een dikke anders zijn maar Je weet het niet Je weet het niet Het is maar net Hoe niet ja, jij het, het ziet Ja ook niet natuurlijk hè oh, me wil Die nam een pil Hij wou nog graag een keer van bil Spontaanse buurvrouw aan en dacht, ik laat me gaan. Maar zij was niet van gisteren en ook niet van vandaag. Dus voor je het wist, zat hij zelf met een stander in zijn maag. Een stander, een antiek hangertje zal je bedoelen. Oh, je weet het niet, je weet het niet. Het kan toch allemaal net een tikkie anders zijn. Nee, je weet het niet, je weet het niet. Het is wel net hoe jij het zelf ziet. Ja, alles wat er voor is, dat geeft toch straks Ja, en dat was de lol, de dus van af. Zou het soms wel even prettig kunnen zijn? Even prettig? Verrukte, handig zou je bedoelen, Ben? Wat dacht je ervan als je de bingo kon voorspellen? Albert oh in wat een bouw We lopen binnen. Yeah! Je ja, weet het niet, je weet het niet. Het kan nog allemaal net een tikje anders zijn. En je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij jezelf ziet. Je weet het niet, je weet het niet. Het kan ook allemaal net nette tikkie anders zijn. Ja. Je weet het niet. niet. Bev en Bert en daarna zaten. Ook te volgen natuurlijk uh, Jawel. op YouTube. De filmpjes en uh, ja, ik zou, ik zou gewoon eens eventjes kijken. Ja, ja, ja, zo, so, dat waren ze dan weer. Beb en Bert. Uh, en ja, daarna zaten eventjes uh, met de zeiklijn natuurlijk. En uh, ja, we gaan lekker verder met een Spaanstalige plaat. En uh, wie dat is, ja, dat hoef je zo. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Lekker hoor. Spaanse klonken. Poron, polko, poco. Let one more. Oftewel voor een kusje van jou. Julio Julio Iglesias.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 Él creo que soy un parte de tus sueños, me devuelve la de girar, un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, entera yo te la daría solo a ti por un poco de tu amor.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 Ik mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos ik que tengo tus vergeten. Ik ga poco de vergeten, amor, ga je niet de tu vida, la niet vergeten, ik ga je a solo a ti je niet poco de tu amor. Voor een poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un tuin, de tu vida, tuin, de tuin, de tuin, de tuin, de tuin, de tuin, de de Heerlijke klanken, heerlijke Spaanse klanken, alsof de zon schijnt. Uh, ja, helaas als ik naar buiten kijk, dan valt het tegen. Maar goed, het is niet anders. We gaan gewoon lekker verder met deze zomerse klanken. Mi Razon en Mario Eri. En tot ene van jou, dat is Broekjes van 7 uur. Mijn naam is Githijn, goedenavond. Corazon, Mario Eddy en we hebben weer iemand aan de telefoon, en dat is Diego Holskun. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Stor ik je? Was je voetbal aan het kijken? Nee, nee, je stomme me helemaal niet. Ik zit uh, in de pizza, dus... Uh, oké, okay, je bent ben je onderweg. onderweg. Ja, ja, ik ben onderweg, ja, richting het uh, vliegveld. We gaan naar huis vanavond. Oh, je gaat naar huis vanavond, oké. Okay. Ja. Waar was ja, de reis naartoe? Een leuke leuke ding een Eend, hè. Sorry? Aan alle leuke dingen komt een eind, hè? Ja, helaas wel. <laughs> maar waar was de reis naartoe? Uh, we waren in pizza Ah, lekker. Ja, ja. even lekker tien dagen ertussenuit. Ja, heerlijk. Ja, ja ik, ik, ik kom er heel graag. Is dat, uh... Oh ja, ja, voor mij was het de eerste keer, maar ik moet zeggen, het was, het was top. Ja, nou, het is een prima eiland. dus is uh, absoluut... Uh... Helemaal niks mis ja, mee. Lekker weer, leuke mensen, goed eten, ja, lekker ja. drinken. Dus... Uh, ja, goede muziek. Zonnetje, wat wil je nog meer? Ja, precies. Ja. Lekker in de Landesbar langs de boulevard. Ja. Ja, precies. Ja. Hé. Hey, uh, daar, daar bellen we natuurlijk niet voor, maar het gaat uh, natuurlijk om jouw single, uh, Mijn Loterij. Ja. Ja. En, ja het is, het is mijn uh, zesde single nu. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik ben, uh, ik ben er heel blij mee. ja want uh, hoe, is die, uh, hoe is dat soms dan, uh, zo tot stand gekomen? Nou, net als al mijn uh, andere singles is deze ook uh, geproduceerd, door man van Ja. En um, dit is nu de tweede keer dat Frank van Ed een liedje voor mij schrijft. Mijn ja. uh, volgende singles samen met jou heeft hij ook geschreven. En uh, ja, dat is, dat is me eigenlijk zo goed bevallen dat ik zoiets had van, ja, Frank schrijft maar een nieuw liedje voor me. Ja. En daar is uh, mijn loterij mee gekomen. Aha. Ja. <coughs> Sorry u. Even kikker, kikker in de keel. Dat kan gebeuren, kijk. Ja, ja. Hé, hey, maar uh, jij zit, uh, zit nu op vliegveld? Want ik, ik hoor er nee, een nee, hoop. Ik, of ik zit je in een de auto? Dus, we zitten in de auto, ja. Ah, oké. Okay. Nee, dat verklaart dat. Nee, ik hoor een beetje alsof, uh, alsof je op zee zit, zeg maar. Oké. Okay. Nou, <laughs> ah, dat je niet. Ik, je bent goed verstaanbaar, dat wel. Nou, gelukkig maar. Hé, hey, maar um, ja... Heb jij, uh, het gaat eigenlijk als een snelteinvaart. vaart, uh, heb, je, heb je al weer wat nieuws op de plan gelegd? Zijn jullie al ergens mee bezig? Of, uh? um, ja, zeker. Ik had toevallig afgelopen week nog contact met Manfred. En uh, hij zei tegen mij, luister Diego, we zijn weer bezig met de nieuwe single. Dus uh, ja, waarschijnlijk in het najaar ergens, misschien eind zomer, komt, uh, ja, komt de nieuwe single weer. Ja. ja, een beetje oktober, november of zo. Nou, ik denk nog wel eerder. Ik denk misschien september, eind augustus, begin september. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we, ja. dan gaan we je zeker weer horen. Ja toch? blijven. Ja. Hey, uh, ja, we hopen in ieder geval dat het allemaal goed gaat en dat het allemaal lekker zo blijft. Dan kunnen we weer. Uh, ja, laten we het hopen. Ja, dan kunnen we weer een beetje vooruit, toch? Sorry. Eerst even genieten van deze single. Ja, zo is het. Ik bedoel, uh, <laughs> en de zomer natuurlijk. Ja, en de zomer, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar volgens mij is dit liedje wat ik nu heb uitgebracht daar gewoon prima geschikt voor. Uh, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, zeker. Hey, maar uh, mensen kunnen jou vinden waar? Nou, ik heb een eigen Facebookpagina en Instagram account. Als je dan gewoon intypt Diego Holske, dan kom je bij mijn pagina terecht. En voor de mensen die mij nog niet volgen, zou ik zeggen zeker even doen. Want uh, ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben redelijk actief. Dus uh, kunnen mensen een kijkje nemen in mijn leven. En wat uh, ik zo doe doen in de muziek. Ja, en dan is het, het Holske met een Z, hè? Ja, zeker. Ja, ja, niet als met, uh, ja, ik weet niet wat er gebeurt als je een S indrukt. Maar uh, het is in ieder geval met een Z. En ik denk dat als, als je een S... Ja. ja, ik denk dat met een S dat je, dat je dan ook wel naar boven komt. Nou, geen idee, ik heb het nog niet geprobeerd. <laughs> ik heb het ook nog niet geprobeerd, ja. maar is, is het is in ieder geval leuk om te proberen, toch? <laughs> ja, zeker, zeker. Hey, en uh, sta je al, uh, eventueel, ben je al uh, eventueel geboekt op, uh, op evenementen? Um, evenementen heb ik wel staan vanaf, vanaf juli. Ja, vanaf, vanaf over een, een week of twee sta ik inderdaad ook weer op evenementen. En... Um, ja, kom het weekend straks ook weer gewoon op gesloten uh, feesten, dus uh, ah, okay. zijn lekker, uh, we zijn weer lekker bezig. Nou, heerlijk. Ja, ja blij om te horen en dat, uh, dat het toch weer een beetje allemaal van, uh, van de stoel afkomt, als, als het ware. Ja, het werd tijd. Hè? Ik bedoel, we hebben bijna een jaar thuis gezeten allemaal, dus... Uh, ja, nou ja, het is een dik anderhalf jaar, hè, bijna. Wat zei je? Ik zeg dik anderhalf jaar ongeveer, hè? Ja, ja, een dik anderhalf jaar, inderdaad. Maar ik moet zeggen, je moet gewoon positief blijven en... Uh, alles komt goed uiteindelijk. Daar gaan we vanuit. Toch? Ja, zeker. zeker. Hey, ik ga jou niet langer ophouden. Je bent lekker onderweg. En ik zou zeggen, in ieder geval aan. Nou, ik, ik wil jou in ieder geval bedanken voor het belletje. En uh, ik vond het superleuk dat je de tijd neemt van mij. en uh, mij wil supporten met mijn nieuwe single. Ja, en uh, ja, ik wens jou natuurlijk een uh, goede vlucht naar huis. Want ik neem aan dat je met het vliegtuig bent of ben je met de auto? Nee, nee, nee. We zijn gewoon met het vliegtuig. Ah, oké. Okay. Nou, dan in ieder geval een goede vlucht. Ja, dankjewel. En dan, uh, ja, horen we je sowieso natuurlijk bij de volgende single. Ja, ja, zeker weten. Tenminste, dan mag ik hopen. <laughs> nee, dat, dat komt helemaal goed, joh. Ah, oké. Okay. Hé, hey, Diego, ik zou zeggen, een fijne terugvlucht. En uh, ja, ik zou zeggen, kondige kondig hem aan. En dan gaan wij hem draaien. Nou, beda nou, bedankt voor het leuke interview. En lieve luisteraars, jullie gaan nu luisteren naar mijn nieuwe single, Mijn Loterij. Oké, okay. hey, dankjewel. En tot de ja. volgende rit. Jo, oh. Hoi. Jouw blik, ik voel tussen ons een klik Je brengt me in extase, ben in de wolken van jou Ik voel iets wat ik niet kon, maar vraag ook niet waarom Ik laat het gebeuren deze avond met jou Laat mij niet los, ik druk mijn lijn tegen je aan de avond. For you. In het hoofd, in het hart. Hé, hey, Frit hij draai nog eens een plaatje. Diego Ouskund, was dat? Mijn loterij. En dit is uh, Roy Onders, de vakantievlan. De zomernachten waren zo fijn. Veel mooier dan een droom kon het niet zijn. Met jou de hele zomer... Onder de mooiste sterrenhemel Die zinnen de nachten van ons twee Of lekker samen aan een cocktail bij de zee Maar wat ben je vanavond? Wat ben je vanavond? Was je maar bij mij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 Zitten we weer op. Het is weer uh, bijna 7 uur. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het reageren. Bedankt voor de verzoekjes aanvragen. Die heb ik helaas niet kunnen draaien. Maar uh, volgende week beter. Hou ons in de gaten. We krijgen een heleboel uh, leuke artiesten hier in de studio. Nog. En uh, ja, ik zou zeggen graag tot volgende week. Bij Leven en Welzijn. En uh, doe voorzichtig. Tot dan. Groetjes. Bye.